10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Rechters zijn de werkdruk en de bemoeizuchtige politici meer dan zat. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Mechts. In Dordrecht zijn drie mensen gewond geraakt toen een balkon van een flat afbrak. Woordvoerder van de brandweer vertelt wat er gebeurd is. Er is een instorting plaatsgevonden van een balkon van een flat in aanbouw... op de aarhol Dormanweg in Dordrecht. En daarbij is de balkon ongeveer een meter of tien naar beneden gevallen. En daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan in ieder geval één zwaar gewonden. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De detailhandel heeft in oktober 1,5% minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De verkopen van non-foodwinkels, zoals elektronicazaken en woonwinkels, daalden met 3%. De prijzen waren iets lager dan een jaar geleden. Dit kwam voor een deel doordat in oktober een einde kwam aan het prijsverhogende effect van het hogere BTW-tarief per 1 oktober vorig jaar. De omzet van postorderbedrijven en internetwinkels steeg in oktober flink met 9 In Bangladesh wordt oppositieleider Abdul Kader Mullah geëxecuteerd. Het Hoge Rechtshof in Bangladesh heeft bepaald dat het doodvondens tegen de leider van de islamitische oppositiepartij Jamaat-e-Islami kan worden voltrokken. Volgens de rechter heeft Abdulkader Mula zich tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1971 schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij is volgens de rechter verantwoordelijk voor massaslachtingen in de buurt van de hoofdstad Dhaka. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan marteling en verkrachting. Het wordt voor flexwerkers mogelijk eenvoudiger om een huis te kopen. In januari begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen. Bij die proef werken Opvion Hypotheken uit zijn bureau Randstad en de Vereniging Eigen Huis samen. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek wordt bij deze groep niet het arbeidsverleden maatgevend, maar het toekomstperspectief. Oudere leraren hebben steeds vaker te maken met een conflict- of ontslagzaak. Volgens vakbond CNV Onderwijs is het aantal zaken de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd. De bond heeft dit jaar al 550 leraren van 58 jaar en ouder begeleid bij een conflict. Volgens de bond leiden de problemen in bijna alle gevallen tot ontslag. De bond spreekt van een afrekencultuur. Als er problemen ontstaan, accepteren leraren onder druk van het schoolbestuur... vaak een regeling voor vrijwillig vertrek. Soms heeft het conflict ook met geld te maken. Leraren van 58 jaar en ouder zijn voor scholen veel duurder dan jonge leraren. Volgens CNV Onderwijs hebben de meeste scholen geen goed ouderenbeleid. Oudere leraren zouden beter minder voor de klas kunnen worden gezet... en vaker collega's kunnen begeleiden. Het weer, het kan nog nevelig of mistig zijn. Vanuit het zuidwesten en zuiden wordt het zicht langzaam beter... en lossen de wolken op. Gaat de zon schijnen, vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. Dan wordt het 5 tot 7 graden bij een matige zuidwestenwind. En ook morgen blijft het droog en zonnig. Files zijn rijstroken die weer open zijn. Jon Bakker bij de ANWB. Files, dat zijn er nog 13. Alles bij elkaar, nog een kleine 50 kilometer. Nog wel vrij veel vertraging richting Amsterdam. Op de A2 vanuit Utrecht... Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 6 kilometer. Dat heeft te maken met kapotte verkeerslichten op de ring van Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Rai 5 kilometer. En na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude nog 13 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Dankjewel Jon. Zometeen Moerdijk dreigt te verdwijnen en de bevolking is daar niet op tegen. U hoort het zo bij de Cairo.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Rechters zijn werkdruk, slechte wetgeving en bemoeizuchtige politici zat. De helft van de Moerdijkers stemt voor het opheffen van hun eigen dorp. Een miljoenendeal dankzij koning Willem-Alexander. Er zit natuurlijk ook nog een, iets in wat de gunfactor wordt genoemd. En daarin heeft het bezoek van het koninklijk Paar denk ik, een hele positieve invloed gehad... En dat ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De rechters in Nederland, dames en heren, zijn het zat. Werkdruk, slechte wetgeving en vooral de bemoeienis van politici... zijn voor rechters reden om te overwegen de rechtspraak te verlaten. Blijkt allemaal uit een enquête van Vrij Nederland... en de vakbond voor rechters, de NVVR. Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn ze het meeste zat? Nou, ik denk dat rechters uh, heel erg loyaal... iedere dag weer opnieuw met hun vak bezig zijn. Maar dat vak wordt wel uh, de laatste jaren steeds uh, zwaarder. En uh, er zijn uh, geen middelen om daarvoor extra personeel aan te trekken. Ja, en dat betekent dat de werkdruk gaandeweg wel is opgelopen. Werkdruk is dus het belangrijkste. Ja, ik denk wel dat het een heel belangrijk punt is. De ondervraag noemde de wetsvoorstellen van minister... en staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie het duo op... Uh... Uh, op justitie dus. Broddelwerk gebaseerd op gezonderes volksempvinden. Gestuurd door populisme. Met het gevaar dat het land verwoordt tot een bananenrepubliek. Nou, nou, en dat uit de mond van een genuanceerde rechter? Uh, ja, uh, rechters hebben daarover soms sterke opvattingen. Uh, wij hebben als de Raad uh, ook onze opvattingen. Die zijn soms wat minder stellig uh, dan ze hier uh, naar voren worden gebracht. Bent u het hiermee maar... Maar eens? Nou, in onze wetgevingsadviezen zijn wij het de afgelopen, de afgelopen jaar, de afgelopen anderhalf jaar... op een aantal punten inderdaad kritisch geweest. Zou u de term broddelwerk willen overnemen? Nee, zeker niet. Gezoendene volksum vinden? Nee, ook niet. Gestuurd door populisme? Al, uh, wij hebben alleen steeds uh, gewaarschuwd voor het feit dat uh, wetgeving effectief moet zijn en vooral ook steeds uh, in overeenstemming moet zijn... met de normen en waarden die in onze samenleving gelden... en die vastgelegd zijn in onze grondwet en in de verdragen. Ja, maar de normen en waarden worden ook door de politiek bepaald. En nou is het natuurlijk zo dat politici uh, of wetgever of medewetgever zijn. Namelijk leden van het kabinet of het leden van de Tweede Kamer. Met andere woorden, die bepalen dan toch uh, de bandbreedte waarbinnen een rechter opereert... Dat is absoluut zo. Een dus waarom zijn ze dan zo geïrriteerd over bemoeizuchtige politici? Nou ja, het feit dat uh, um, iedere rechter zal direct accepteren dat de wetgever aan zet is... als het gaat om maken van algemene regels uh, die in dit land voor iedereen gelden... en die voor iedereen ten uitvoer worden gelegd. En rechters voeren die regels loyaal uit... Maar zoals uh, politici zich wel eens kritisch uh, uiten over uitspraken van rechters... zo zijn rechters ook wel eens kritisch over wetgeving uh, die wordt gemaakt. Dat wil nog niet zeggen dat ze het niet uitvoeren. Net zoals uh, staatssecretaris Steven misschien ook niet gelukkig is... met een uitspraak van uh, de Raad voor de strafrechttoepassing, maar over die wel de... uitvoert. Ja, uh, over het proefverlof van Volkert van der Graaf. Bijvoorbeeld, ja. Um, wat... Gaat u eigenlijk doen met de bevindingen uit dat onderzoek? Nou, de bevindingen uit dit onderzoek waren voor ons niet nieuw. Uh, u weet natuurlijk nog wel dat we uh, rond uh, deze tijd vorig jaar... een manifest hadden van uh, verontruste raadsheren... die deze kwestie ook al aan de orde hebben gesteld. En uh, we zijn in de raad natuurlijk bekend met het feit dat die werkdruk... Uh, enorm is opgelopen de afgelopen jaren. Wij vinden dat het allemaal uh, nog maar net haalbaar is... Uh, als we onze kwaliteit willen blijven leveren, En dat betekent dat het echt niet gekker moet worden dan het nu is. En daarvoor vragen wij uh, hier in de politiek voortdurend de aandacht. Ja, maar goed, dat doet iedere sector. Die roept overal. Iedereen roept overal. Het kan niet meer. We kunnen niet verder bezuinigen. De werkdruk is te hoog. En dan horen we vanuit Den Haag... ja, toch zal het moeten, want we moeten nu eenmaal bezuinigen. Ja, maar ja, het heeft allemaal zijn grens. Uh, ik heb alle begrip voor de uh, perikelen van uh, de staatskas. En ik denk dat iedere rechter daar ook begrip voor heeft. Maar uiteindelijk, uh, als je uh, ergens uh, geen middelen voor ter beschikking wil stellen. Ja, dan krijg je ook geen product. Dat, uh, dus uiteindelijk is dat ook een politieke keuze. Ja. Waar leidt dit toe als dit doorgaat, wat u betreft? Nou ja, voorlopig uh, zijn de grootste gevaren afgewend. ...omdat in ieder geval voor de jaren 2014 en 2015 wij door de minister ontzien zijn in de bezuinigingen... ...en pas vanaf 2016 er voor onze bezuiniging op de lat staat. Dus wij proberen nu de werkdruk met zoveel mogelijk passen en meten wat te verlichten, met ja. name in het primaire proces voor de rechters. Ja. En uh, we proberen dit uh, hele systeem uh, draaiende te houden... maar ik zei al, het moet niet doller worden dan het nu is. Tegelijkertijd wordt er ook uh, 25% bezuinigd op het Openbaar Ministerie... Uh, terwijl de roep om meer blauw op straat blijft. Met andere woorden, aanhoudingen, uh, mensen die verdacht worden van een delict... die blijven maar komen. En het Openbaar Ministerie, dat is de klacht die je daar wel hoort... kan het eigenlijk nauwelijks meer verwerken. Laat staan nog de zittende magistratuur en dat bent u dan. Klopt dat? Nou ja, wij maken ons daar wel zorgen over. De strafketen is een keten waar het ook geldt dat de, de keten zo sterk is als de zwakste schakel. En een van de redenen voor werkdruk die rechters ervaren... ligt hem ook in, laten we zeggen, de logistieke problematiek. De vraag of zaken makkelijk door die keten gaan. Ja. En of ze compleet zijn en of ze niet hoeven te worden aangehouden, et cetera, et cetera. Ja. Dus als het OM door bezuinigingen op termijn, want die, die, die, die laten nog wel even op zich wachten... maar minder goed kan presteren, dan zijn wij wel bang dat wij daar last van gaan krijgen. Juist. Dus en bezuinigingen en werkdruk leiden over het algemeen tot fouten. Zowel aan de kant van het openbaar ministerie als ook aan de kant van de, uh, van de rechtelijke macht. Ja, ze leiden tot fouten of ze leiden uh, tot achterstanden. En omdat wij de kwaliteit uh, altijd voorop zullen stellen... En altijd zullen willen proberen zo min mogelijk fouten te maken... Uh, is de kans eerder groot dat het uiteindelijk dan tot achterstanden gaat leiden. Juist. En de kwalificaties die ik net opnoemde... zoals broddelwerkers, volks en vinden en gestuurd door populisme... heeft dat ook niks te maken met het feit dat een groot deel van de rechters... blijkt wel eens eerder uit onderzoek D66... stemt en vooral niet op de heren teven en opstelte. Nou, volgens mij was het de VVD ook nog wel redelijk populair onder rechters... Maar ik denk dat het uh, belangrijker is dat de rechters ook in deze enquête hebben uitgesproken... dat zij vertrouwen hebben in de rechtsstaat. Uh, en ik denk ook dat dat vertrouwen in Nederland heel terecht is. Ja. Maar dat men natuurlijk uh, wel dat kritisch volgt. Ik denk eerlijk gezegd ook wel ongeacht wie er aan de macht is. Juist. Dus uw uh, boodschap aan de heren Teven en Opstelten is eigenlijk... Uh, uh, nu is het wel even genoeg en anders komt de rechtsstaat in gevaar? Qua bezuiniging bedoelt u, ja, dat is uh, juist, ja. Ik dank u zeer, Frits Bakker. Dat is de voorzitter van de raad voor de rechtspraak. Graag, Fijne dag. Graag, meneer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 Koopman. Ja, de koning Willem-Alexander dus... kan bij een handelsmissie net het laatste zetje geven voor een deal. En bedrijven betalen geen cent voor deze koninklijke servers. Daar hoort u in Koning Koopman, gemaakt door Niels de Jager. Dit is een, uh, een CNC-draaimachine. En in die machine daar staan allerlei bijteltjes opgesteld... die door de middel van dat uh, computerprogramma op een bepaalde manier steeds een stukje van het materiaal afhalen. En wat is er zo bijzonder wat u hier in deze machine doet? Ronde producten die kunnen op deze machine tot, uh, tot in nauwkeurigheden van duizendste millimeters uh, vervaardigd worden. Dat is wel bijzonder. Dit gepriegel op de duizendste millimeter kunnen ze goed gebruiken bij het Duitse deal Aerospace. Een van de toeleveranciers van het nieuwe vliegtuig Airbus A350. De onderhandelingen met Deal lopen al een tijdje. Als koning Willem-Alexander afgelopen juni... Op handelsmissie gaat naar Duitsland. En terwijl wij in het journaal deze toast zien. Nutsen ze deze kans. Treffen ze nieuwe partner. Auf uit de lieve of nieuwe chancen. Is dit voor Peter Bogaert van Landes een buitenkans? Want hij staat die avond naast zijn potentiële klant Deal. Een diner wordt er geserveerd, maar gewoon staand. Dus kleine, kleine hapjes. En dan vindt daar een programma plaats uh, waarin het, uh, het Koninklijk Paar door die zaal heen gaat. Wat mij vooral verbaasd heeft uh, in het, zeg maar, het aandoen van onze tafel was hoe goed hij was voorbereid. Hij wist precies welke partijen aan tafel zaten, waar het over ging, wat de issues zijn. Hij wist dat het ging over metaalbewerking. Hij wist dat het ging over de vliegtuigindustrie. Uh, maar hij begon een gesprek over analyseren. Hè. Nou, hoeveel mensen hebben verstand van ik, ik heb analyseren? geen idee. Maar het op... Wat is het? Het, het? het behandelen van de oppervlak van de aluminium hè? Nou, Dat is toch wel iets, iets heel specifieks. Hè? En als je daarover kunt praten en je kunt daar vragen over stellen... Hè? dan is dat toch wel een duidelijk bewijs hè? Dat, dat hij zich bijzonder goed had voorbereid. En, en wat is er in die vijf minuten dat koning Willem-Alexander aan uw tafel stond veranderd? Ja, veranderd. Wat er in ieder geval is ontstaan is, is een, een positieve sfeer. Iets om over na te praten. Iets om met elkaar van onder de indruk te zijn. Is de deal nu rond? De deal met deal is rond. Wij hebben een contract gekregen voor het leveren van hoognauwkeurige onderdelen voor sensoren. Die geplaatst gaan worden in de nieuwe Airbus A350. En dat contract heeft een, een waarde ongeveer van een 3 miljoen, 3 miljoen euro. Was deze deal er ook gekomen als het koningspaar niet dit bezoek heeft, had gebracht? En als koning Willem-Alexander niet bij u aan het tafeltje was gaan staan? Ja, dat is een vraag die natuurlijk moeilijk te beantwoorden is. Was maar, u ook gewoon de beste partij? Daarin denk ik dat wij in ieder geval een hele goede partij waren. Hè? Maar ik wilde zeggen, er zit natuurlijk ook nog een, iets in wat de gunfactor wordt genoemd. Uh, en daarin heeft uh, het bezoek van het Koninklijk Paar denk ik een hele, een hele positieve uh, invloed gehad. Zoeken ze met een ander naar nieublijken. mogelijkheden, ze. Onze volle ondersteuning is in zich. Koning Willem-Alexander en de Nederlandse overheid hebben behoorlijk zijn nek uitgestoken om uh, uw bedrijf een zetje in de goede richting te geven. Heeft u daar zelf iets voor terug moeten doen? Heeft u hiervoor betaald bijvoorbeeld voor deze ja, bijzonder goede diensten? Nee, we hebben hier niet voor betaald. Het is wel zo dat, uh, dat je natuurlijk kosten maakt. Hè. Er zit een uh, behoorlijk stuk voorbereiding aan het deelnemen aan zo'n uh, handelsmissie. Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66. Is dat niet gek dat dat, dat niet gewoon een, een, eigenlijk een soort marktprijs is? Want ja, het zijn die bedrijven die profiteren van de opbrengst van zo'n bezoek. Die, die draaien gewoon extra winst als ze zo'n orde binnenhalen. Ja, dat, dat is een lastige en ook een moeilijke om in balans te brengen. Want aan de ene kant heb je, nou laten we zeggen, uh, multinationals als Shell... die natuurlijk prima daar een goede prijs voor zouden kunnen betalen... omdat de orders die zij binnenhalen van zulke grote omvang zijn... dat zich dat makkelijker terugbetaalt. Maar aan de andere kant, als je daar een, een, een wat hogere prijs aan hangt... loop je wel het risico dat wat kleinere MKB-bedrijven... en dat is nou net de groeikracht van Nederland, die MKB-bedrijven... dat die afhaken op zo'n missie. Dat is een vraag die ons nog niet gesteld is. Zou het wel iets zijn wat u zou overwegen als u nou, een redelijke bijdrage zou worden gevraagd? Uh, met nadruk op het woord redelijke. Hè? Als dat inderdaad uh, het geval zou zijn, dan zouden wij het wel overwegen. Als ik het zo hoor, vindt u het eigenlijk wel logisch. Uh, ik, ik kan me voorstellen hè, dat daar iets voor, uh, voor gevraagd wordt. Er is een, een flinke markt als het gaat om consultants, dagvoorzitters. Er gaat altijd heel veel geld in om. En dan is de koning ja, bijna gratis. Nou ja, gratis is hij natuurlijk niet. Hij krijgt een aanzienlijke vergoeding van de staat en overigens ook een deel van zijn familie. Ja, maar dat betalen wij dus met z'n allen? Dat betalen wij met z'n allen en daar, daar profiteren wij dus ook met z'n allen van. Ik bedoel, daar profiteren wij in Nederland van en daar profiteren bedrijven in het buitenland van. Ik denk niet dat daar een aparte vergoeding voor moet worden gerekend. Dat zou ik ook een beetje vreemd vinden als wij een soort van consultant koning zouden krijgen. Nou ja, als hij echt die orders binnenhaalt... Ja, bedrijven halen orders binnen, de koning faciliteert... Heeft u al een uh, bedankje gestuurd uh, richting uh, Villa Eikenhorst, de, wo de woning van de koning en de koningin? Niet rechtstreeks naar Villa Eikenhorst, maar wel indirect. Dus via het, uh, via het ministerie hebben wij inderdaad een bedankje gestuurd. Da daar nog iets op teruggehoord eigenlijk? Geen reactie nog teruggekregen, Nee, maar misschien komt dat op. Morgen hoe diplomaten als breekijzer dienen bij een bureaucratische overheid. Die is ook toen naar uh, het Tanziaanse ministerie van Landbouw gegaan. Dat werkt. Morgen het laatste deel in deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via de mail. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl Straks een moerderker die er wel van baalt dat zijn dorp wellicht verdwijnt. Eerst een uurdochtend Hier is Henk. Henk Spaan. Mandela is dood. Zijn geest leeft voort. Het is moeilijk hem na te volgen. Soms ben ik agressief... Al snel heb ik daar spijt van. Wil ik mijn woede ongedaan maken. Ik herinner me de aankoop van een magnetron oven in 1978. Hij deed het niet. Ik drukte op alle knoppen zonder resultaat. Ik heb de winkel gebeld en iemand uitgescholden. Zit de stekker er wel in, meneer? Vroeg de man. Dat zat hij niet. Die scheldwoorden kan ik nooit meer ongedaan maken. Ik luisterde op internet naar de opname van een telefoongesprek... tussen de zelfdestructieve Gordon en Conny van Breukhoven. Vuil, vies, goor, secreet, was Gordons openingszin. Gordon, je schiet in je emotie, zei Conny. Krijgt de tyfus lekker, luidde Gordons afscheid. Hij had de boodschap van Mandela nog niet helemaal begrepen... Gisteren kreeg ik een mailtje van de KRO. Ze zouden mijn honorarium voor deze rubriek pas overmaken... als ik een kopie van mijn paspoort had gestuurd. Waarom nu opeens die overval van de bureaucratie? Ik doe dit werk al vier jaar. Hadden ze bij de KRO niks beters te doen? Ik belde het nummer dat onderaan de mail stond. Geïrriteerd vroeg ik aan de mevrouw wat of hiervan de bedoeling was. Niet dat ik schold. Ik heb geleerd. Toch was de mevrouw hoorbaar geïntimideerd... Dus had ik onmiddellijk spijt van mijn ergernis... en mailde de kopie van het paspoort. En nu ik toch boete doe in het openbaar... ik heb een keer een parkeerwacht uitgescholden... toen ik zag dat hij een bekeuring onder mijn ruitenwisser deed. Ik leek Gordon wel, zulke grote woorden. De man zei... Meneer Spaan, ik ben altijd een fan van u geweest. En dat zal ik blijven ook, ondanks wat u net tegen me hebt gezegd. De geest van Mandela is een wapen dat diepe wonden van schaamte slaat. Henk Spaan, morgen... morgen, pardon, het ochtendtumeur van Neil Gugnerly. To keep him in his place That you were made for breaking hearts Jones, if he should ever leave you. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Als het aan de helft van de Moerdijkers ligt... dan kan hun dorp worden opgeheven. Dat blijkt uit een enquête onder de inwoners van Moerdijk. Ad van Meulen, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. U bent de voorzitter van de dorpsraad Hart van Moerdijk. En ja, dat klopt. Ik hoor het wel in uw stem. U bent daar niet zo blij mee. Nou, dat voorzitterschap wel. Waarom niet? Nee, maar met de uitslag van die enquête? Nee, de uitslag van de enquête... Nee, daar ben ik niet blij mee, maar van de andere kant is het uh, geen verrassing, want uh, ja, de gevoelens uh, die lopen al een hele tijd de Moerdijk en wij krijgen nogal wat uh, berichten natuurlijk. En ja, uh, als het bevestigd wordt wat je denkt, ja, dan schrik je wel even, ja. Ja, want het kan de helft dus geen bal schelen als daar het licht wordt uitgedaan. Nee, maar dat kan ik ook heel goed begrijpen. Want je ziet verder in de kerken dat er absoluut geen communicatie met de gemeente is. En dat er helemaal geen vertrouwen in de overheid is. En de overheid niet naar de bevolking luistert. En natuurlijk in de media is toen gekomen dat het dorp wordt opge, opgeheven. En dat is al meer dan twee maanden geleden. en ja. We zijn nog geen stap verder gekomen. In 2011 was nog maar een kwart van de inwoners voor het opheffen van Moerdijk als dorp. Destijds werd de bewoners gevraagd, bevraagd vanwege de brand bij chemiepak natuurlijk. En nu vindt de helft het dus goed als het dorp wordt opgeheven. Wat is er, nog, wat is er in die laatste twee jaar dan misgegaan? Nou, voornamelijk de communicatie. De Communicatie met de gemeente en vertrouwen in de gemeente. En dat er nou een havenstrategie gekomen is... waar een aantal plannen voor de toekomst... Naar voren, gebracht, eh, ...naar voren gebracht wordt... ...terwijl er op het ogenblik toch al verdeeld de overlast is... ...want dat zie je ook in je ketten... ...er is veel stankoverlast... Ja. ...en nog meer industrie... ...ja, dan eh, gaan de mensen er ook... ...die zorgen bij maken... ...en... Men vertrouwt de overheid niet en de gemeente niet, want die zegt ja, het huidige milieuplafond wordt niet overschreden. Maar als je dan de industrie uitgebreidt met zware chemische industrie, een logistiek park en nog een haven vlak naast de deur, extra. En dat duurt natuurlijk nog jaren en jaren wat er is. Want de besluitvorming is absoluut nog niet plaatsgevonden. Ja, daar gaan de mensen toch aan de hoofd krabben. Ja. We, worden, we worden, ja, laten we zeggen, wij zeggen dat op zo'n moederijk besodemietigd. Ja, right? maar goed. Dus geen vertrouwen in de overheid. U hebt het over die haven, maar Ed Nijpels, voormalig VVD-leider... die adviseerde in september nog om het dorp op te heffen... omdat de keus voor de ontwikkeling van en de haven en het behoud van het dorp... volgens hem niet realistisch is. Nee, die is niet realistisch. Op termijn zeker niet als het... Zo doorgezet zet zou worden die plannen. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren. Want we hebben het huidige industrieterrein, terrein ligt er al 45 jaar. Er ligt nog 350 hectare braak. Er ligt nog meer dan een kilometer kade. Er ligt er nog open die nooit gebruikt is. Er zitten een aantal bedrijven die geen toegevoegde waarde zijn. Dus daar ken je ook tientallen jaren naar vooruit. Daar moet de overheid eerst eens op beginnen. Daar ja. is winst te halen. Uh, en ja. de rest, ja, wij noemen het maar luchtfietserij eigenlijk, maar de overheid zit er zo zwaar op in dat vertrouwen gewoon bij de bevolking weg is. Waarom wil je dan niet in? Waarom ga je meer grond pakken? En ja. noem maar op. Het vertrouwen in de overheid, dat maakt dat deze plannen, eh, dat, dat, de mensen, dat de mensen weg willen vertrouwen. Ja. En dat is het, als er geen vertrouwen is. Ja, kan je niks samen opbouwen... en dan kan je niet zeggen, we gaan voor de leefbaarheid. Nee. En helemaal samen gaat het niet echt. Het nee. gaat echt niet echt. Nee. Maar het doek lijkt wel gevallen zo op deze manier, hè? Het is heel erg verwarrend. Heel erg verwarrend is het. En uh, je, je merkt ook in het dorp... dat uh, ja, de tegenstellingen worden ook wat scherper. Ik ben bang dat ook door deze enquête... al nou, uh, weer wat scherper geworden. Hey, dus je gaat twee partijen krijgen. Dat vind ik jammer, want we willen wel... En dan gaan wij eens voor hard voor eenheid bewaren in het dorp. Juist. Goed, dat, dat nou ja. Is het belangrijkste dat je moet doen, want we moeten al jaren en jaren vooruit. Hè? Dus, uh, vanavond maar weer de kroeg recht. in om iedereen op een rijtje te krijgen, denk ik, of niet? Zeg vanavond maar weer de kroeg in om iedereen op een rijtje te krijgen? Nou, vanavond is er een bijeenkomst met de gemeente weer over ja. hun e enquête. Want de gemeente wil ook een e enquête <laughs> gaan houden. Okay. En dat is een paar dagen geleden is die helemaal afgeschoten door de bevolking. Ja. Totaal. En uh, ja, daar gaan we vanavond weer over praten. We zijn benieuwd wat daaruit komt. Ad van Meulen, voorzitter van de dorpsraad Hart van Moerdijk. Ik dank u zeer. Ja, dag, fijne dag. Je je. Morgen. Einde van deze uitzending, want het is half elf geweest. Schakelen naar Utrecht. Daar zit een, een uh, gezelschap dames in een bus. Ik heb geen enkele man ertussen zi zitten. En Naida in een uh, zebraprintje. Printje. <lacht> Dat klopt. Er zit één man tussen Sven. Alleen heeft hij lang haar, dus vanuit de rug bezien lijkt het een vrouw, maar dat is hij niet. We staan aan de rand van Utrecht met de lijn 1bus en hier gaan we op zoek naar het geloof. Of tenminste, wat er nog over is van het geloof. Zometeen in lijn 1, geloof in de toekomst. Dit is Radio 1. Eerst nu geloof in het nieuws. Hier is het internationaal met Torant Megens. De detailhandel heeft in oktober 1,5% minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Verkopen van non-foodwinkels zoals elektronica, zaken en woonwinkels daalden met 3%. Prijzen waren iets lager dan een jaar geleden. In Dordrecht zijn twee mensen gewond geraakt toen een balkon van een flat in aanbouw afbrak. Het zijn bouwvakkers die bezig waren met het plaatsen van een ander balkon. Een van die twee is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En de Bengaalse oppositieleider Abdul Kader Moula wordt geëxecuteerd. Het hooggerechtshof in Bangladesh heeft bepaald... dat de doodvonnis tegen de leider van de oppositiepartij Yamaat-e-Islami... kan worden voltrokken. Volgens de rechter heeft Abdul Kader Moula zich... tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971... schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. En dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd files, maar het kan de pret bij John Bakker niet drukken. Nou, die files valt wel mee. Er zijn er nog twee en ze zijn ook aan het oplossen. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Watergraasmeer, 3 kilometer. En op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht, nog 3 kilometer. En de N259, de weg vanuit Bergen op Zoom naar Dinterloord... is bij Steenbergen helemaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dankjewel, Jon. En veel plezier, dames en heren, thuis met Naida. Dit is Radio 1... Ntr lijn 1. Hier is Naida Orange. Paus Franciscus is uitgeroepen tot persoon van het jaar 2013 door het Amerikaanse tijdschrift Time. Goed nieuws voor de katholieke gelovigen. Maar er is ook slecht nieuws, want de oudste studie van de Universiteit van Leiden, godsdienstwetenschappen, verdwijnt. En het verbod op godslastering behoort ook tot de verleden tijd. Tel daarbij op de leegstaande kerkgebouwen, de halfvolle moskeeën en je kunt stellen God... God is niet langer onder ons. De atheïst lijkt de wereld over te nemen. De kerk die gaat nu reclamespotjes uitzenden met kerst. om mensen weer de kerk in te krijgen. Maar ja, de vraag is: gaat dat helpen? Wat vindt u? Gaat dat helpen, die spotjes? En durft u eigenlijk nog openlijk te zeggen dat u gelooft. terwijl steeds meer mensen om u heen niet meer geloven? Reageer in de uitzending: bel 0800 1121. Twitter kan ook lijn1radio, dat is het ja. En mailen kan ook lijn1 at So keep the faith Michael Jackson hoorde u en over dat feit, over geloof gaan we praten. De bus staat vandaag in Utrecht op de Karel Doormanlaan en samen met Christa Ambeek en nog vijf, vier studenten praten we over de toekomst van het geloof. Ja, mevrouw Ambeek is bijzonder hoogleraar Remonstranten Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Maar vooral bent u de eerste vrouwelijke hoogleraar Theologie sinds 1634 bij de Remonstranten. Gefeliciteerd ten eerste. Sinds 1634, nu pas de eerste vrouwelijke hoogleraar theologie bij de remonstranten. What took you so long? Om het maar in ja, te Engels te zeggen. Daar gaat natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf. Op zich uh, waren de remonstranten al wel heel snel... Uh, nou, niet in 1600, maar de eerste hè, in het begin uh, 20e eeuw... die vrouwen tot het predikantschap toelieten. En uh, ja, op zich... Uh, ben is blij en het wordt natuurlijk ook aangekondigd dat ik de eerste vrouwelijke opvolger ben van Arminius. Dat is eigenlijk de, degene die de uh, remonstranten, de grondlegger van de remonstranten. Uh, ja, het heeft gewoon te maken met dat vrouwen niet eens mochten studeren, zeg maar. En uh, ja, Dus we hebben nu in deze 20e eeuw en begin 21e eeuw een inhaalslag gemaakt. En uh, eindelijk is Iets het zover. U gaat de geschiedenisboeken in. Ja, wellicht. Ja. De remonstranten, voor, voor mijzelf en alle andere mensen die denken... hoe zit dat ook weer met die boom, met die christelijke katholieke boom? Even in het kort. Christelijk en uh, he, dan moet je het hebben over katholiek en protestant. En dan bij de protestanten. Kijk, Arminius, dat was een hoogleraar in Leiden... waar nu de theologie dus ongeveer opgeheven is. Die had ruzie met Gomarus, want... Gomarus dat was een zware Calvinistische hoogleraar en die zei God heeft alles voorbeschikt. En Arminius, dus wie naar de hel gaat en wie naar de hemel. Mm -hmm. En Arminius zei nee, de mens heeft een vrije wil. God geeft eigenlijk aan iedereen de genade en de mens moet daar ja tegen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen, het was toen al een progressief gelovige die een beetje richting humanisme ging. Want hij zei, de mens heeft eigen verantwoordelijkheid ja. in, uh, ja, waar die terecht komt. Het Een een moslim, want het geloof moslims ook, die, ja. die vrije wil. Ja. Ik wist niet dat de gewone protestanten daar niet in geloofden overigens. Nou, vandaag de Intussen dag wel. veel meer. Hè, dan ligt dat dichter bij elkaar. Alhoewel de remonstranten nog altijd een zeer progressieve uh, geloof voorstaan. En zij zijn toen vervolgd in de 16e eeuw. Want het is een gigantische ruzie geworden. En uh, uh, ze moesten het land uit, de predikanten. En uh, vanaf die tijd... Uh, staande demonstranten voor een vrij en verdraagzaam ja. christendom. En hoe groot is de groep in Nederland? Ja, heel klein. Dus ik heb een zware taak samen met <laughs> collega's van mij. Want uh, wij hebben nu nog 6000 vrienden en leden. En wat is de zware taak? Nou, kijk, ik ben de eerste sinds 400 jaar. Ik moet ervoor zorgen dat er over 400 jaar nog steeds een hoogleraar is. Oké, okay, kijk, dat het is Dat het geloof, geloof relevant is. blijft. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat er over 400 jaar nog een vrouwelijke hoogleraar is. Ja. Of moeten er over 400 jaar veel meer dan die 6000 remonstranten nu zijn? Gaat u zieltjes? zijn? Nou, en... kijk, het gaat niet per se. Wij, wij denken wel dat de manier van uh, progressief geloven en dat religie. En niet per se alleen de christelijke religie. Maar ook boeddhisme islam. Mm -hmm. Iets te bieden heeft aan mensen. Dat okay, het een... Gaan we het meteen over hebben. Wat hebben ze te bieden? Want als we kijken naar de cijfers. Steeds, nou ja, op zich geeft zes van de tien mensen geeft aan in geloof. Maar als je dan kijkt hoeveel mensen er nog naar de kerk gaan. Naar de moskee. Is dat heel klein. Ja. Um, de kerkgebouwen staan leeg. Staan eigenlijk gewoon letterlijk in de uitverkoop. Dus wat ja, heeft, heeft Gods ja. ons nog te bieden? Nou kijk het is net. Eigenlijk als met kunst. Het is een. Schat en een hele oude schat met allerlei verhalen, maar ook uh, richtlijnen van hoe je op een goede manier kunt leven, wat je beter wel kunt doen, wat je beter kan laten. Uh, eigenlijk een, een, een schat die je leert, maar ook heel veel kunst in zit, die je leert hoe je goed en gelukkig met elkaar kunt leven. Ja, en nou hoor ik alle atheïsten terecht uh, gillen en schreeuwen: wat nou, ik weet wel het verschil tussen goed en kwaad. En alsof die katholieke kerk nou altijd, of die islamieten nou al, altijd maar in het naam van de godsdienst het goede kiezen. Nou, kijk, daar is misschien ook wel een hoop misgegaan als het gaat over de geschiedenis van kerken dat die, uh, en, en ook van predikanten of theologen, dat die veel te veel op de stoel van God zelf zijn gaan zitten en dat zij hebben gezegd, wij weten hoe het in elkaar zit. Ja. Terwijl dat is niet waar, maar of elk individueel mens weet. Hè, als je ja. met moeilijke dingen te maken krijgt. Ja, wat je het beste. Dus het is eigenlijk meer dat ik denk: het zijn plekken, kerken, in het ideale geval. waar je met elkaar in gesprek kunt. over wat het goede leven is. Ja. Even nog heel praktisch: de Protestante Kerk. die begint vanaf 18 december. in Nederland. Via de publieke televisiezenders gaan zij 125 keer een spotje uitzenden. om mensen weer naar de kerk te krijgen. Ja, nou, like, ik ben heel erg benieuwd naar die campagne. Wij zijn zelf als remonstranten ons ook aan het bezinnen... van hoe krijgen we nou meer mensen niet de kerk in? Want uh -huh. daar gaat het volgens ons helemaal niet om. Maar hoe krijgen we mensen die volgens ons... want er zijn heel veel zinzoekers bezig... en op een manier dat je denkt, hoe krijgen we die bij elkaar? Uh, hoe kunnen wij iets van wat wij denken dat waardevol is... Uh, ja daarop overdragen. Ja, en, en andersom u... ook. Hè? Want die zinzoekers hebben natuurlijk ook van alles te zeggen. Ja. En ja, daar willen wij weer maar Even Maar even even die, die, die, die spotjes van die protestante kerken. Dus op televisie, hoe ze eruit zien, dat moeten we nog even afwachten. Ja, ik ben erg maar dan, benieuwd. Ik, ben, ik ook. Maar dan denk <lacht> ik, ja, mensen weten toch, ik ga ervan uit dat als jij God zoekt, dat er iets in jou is, dat die weg wel vindt. Ik heb toch geen reclamespotjes nodig? Nou, ik denk, maar dat ligt eraan hoe ze eruit zien. Kijk, want er is natuurlijk wel heel veel negatieve beeldvorming... rondom kerk en religie. Ja. Dus als je... Eh, en met kerst, ja... Noemt u eens wat dingen, want u heeft dat ook onderzocht. Wat zijn de negatieve dingen die worden geroepen? Nou ja, dus niet alleen negatieve beeldvorming. Er zijn gewoon natuurlijk heel veel nare negatieve dingen gebeurd in de ja. kerk. Nou, neem bijvoorbeeld het seksuele misbruik door priesters. En dat is in de protestantse kerken minder naar voren gekomen. Maar uit onderzoeken blijkt dat dat daar ook voorkomt. Uh, het standpunt en daar zijn de remonstranten ook totaal ook anders goed in het standpunt tegenover homo Seksualiteit. Nou, ja. Allerlei dingen waarvan je denkt, ja, daar wil je toch helemaal niks mee te maken hebben. Hoezo die kerk? Ik zei het net al, de kerken staan leeg, de kerkgebouwen staan in de uitverkoop. De oudste godsdienst, niet alleen, de oudste, uh, studie, niet alleen die van de Universiteit van Leiden... maar eigenlijk de oudste studie in ons land, godsdienstwetenschappen... verdwijnt in ieder geval uit Leiden. Tel ook daarbij uit Utrecht. Op, ook uit Utrecht, ja. inderdaad. Tel daarbij op dat de Eerste Kamer, Eerste Kamer vorige week akkoord is gegaan... met het afschaffen van het verbod op de godslastering. Ja, maar dat laatste is natuurlijk eigenlijk helemaal niet erg. Nee. Nee, want waarom zouden gelovigen als een aparte groep beschermd moeten worden? En uh, eigenlijk dan. ze nee, zijn aan het uitsterven zou je aan de andere kant kunnen zeggen. Ja, maar daar heb je toch zo'n wet niet voor nodig. Dat maakt het alleen maar onaantrekkelijker om te denken. Hè? Als mensen zich op die manier afschermen van je mag mijn God niet beledigen. Gelovigen moeten volwassen worden die moeten zien dat de waardevolheid van het geloof... echt op iets anders ligt. Uh, ik, ja, Ik zie het heel erg sterk van... geloof dat biedt... op momenten eh, dat je zelf eh, het niet goed weet... op momenten dat je erge dingen meemaakt bijvoorbeeld... of op momenten dat je heel gelukkige dingen meemaakt... bijzondere ervaringen... daar geeft geloof een bepaalde duiding voor. En... Het en dat is uit. ook heel mooi. hè. En u heeft gewerkt als geestelijk verzorger. in U heeft ja. veel gewerkt met, met mensen die stervende waren. En, en familieleden van mensen die stierven. Dus u heeft van heel dichtbij mensen bijgestaan. Die het leven laten. En die zien dat hun geliefde het leven laat. Um, dat snap ik. Dat je daar dan houvast zoekt aan geloof. Maar... Dat is toch heel privé? En je ziet toch steeds vaker dat geloof is privé. Dus waarom kunnen we dat niet gewoon privé laten? Nou, dat is namelijk best wel heel moeilijk. Kijk, op het moment. Dus ik denk inderdaad dat op breukmomenten uh, mensen vragen gaan stellen: waarom maak ik dit mee? Uh, is er een diepere betekenis? Uh, maar op het moment dat je hoort dat je ernstig ziek bent. en als je dan voor het eerst met die bezig, vragen bezig gaat. en je hebt geen mensen in je omgeving met wie je het daarover kan hebben. Uh, en er is niet iemand die daarop heeft doorgeleerd of uh, uh, weet van... hé, hey, ik heb een mooi verhaal daar. Of uh, de vraag die jij nu stelt, die werd eigenlijk 300 jaar geleden... door die of die mystica ook al gesteld. Je kan jezelf namelijk enorm verbreden. Mm -hmm. Je kan zeggen, nou, dat is gewoon voor individuele religie. En, uh, maar we lijken veel meer op elkaar als mensen... dan wij in onze westerse samenleving denken. En met name op momenten dat je ja, tegen de grenzen van het bestaan aanloopt... En dan kan het helpen om je te kunnen verbinden met anderen. Ik praat zo graag met je verder, Christa Ambeek, hoogleraar... Raymond Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerst ga ik naar een beller, Lisbeth. Goedemorgen, Lisbeth. Zeg het maar. Ja, goedemorgen. Um, ja, ik denk dat het geloof um, in ieder mens altijd zal blijven bestaan. En uh, de pauze is niet voor niets uh, nu dit jaar uh, de, de mens van het jaar uh, uitgeroepen. Dat komt ook dat hij uitdraagt... Maar wat de mensen van binnen ook echt geloven. En of het nou het boeddhisme is, het uh, de islam, het christendom, het hindoeïsme, Ieder geloof heeft ook zijn eigen uh, profeet als het ware door de geschiedenis heen naar voren gebracht. Kijk naar Mandela. Dat is, die wordt ook als een soort van, van profeet aanbeden. En dat komt omdat hij eigenlijk uh, net zoals uh, Jezus, uh, Boeddha, uh, Mohammed. Datgene uitdraagt. Wat wat er, wat ik denk, van binnen in de mens zit. Ja. Maar zegt u, um, Elisabeth, ik onderbreek je even... Ja? maar zeg je, als geloof blijft altijd bestaan, dat zit gewoon in de mens... dan kun je zeggen, ja, daar hebben we dan toch geen instituties voor nodig? Dat zit toch gewoon al in ons en dat kun je toch gewoon lekker in je eentje beleven? Daar heb je toch geen spotjes nodig om de mensen weer naar de kerk uh, te krijgen? Nee, op zich is dat waar, maar het is wel uh, inspirerend... Bijvoorbeeld, uh, ik keek gisteren even naar Pauw en Witteman. En daar zat uh, die uh, jonge priester. En die draagt het op een hele uh, moderne, dus, dus van eigen tijdsmanier manier. Draagt hij iets uit wat kan inspireren. Dus het hoeft niet per se een instituut te zijn als de kerk. Maar op een gegeven moment krijgt iets ook een naam. Net als bijvoorbeeld de paus is de vertegenwoordiger van de katholieke kerk. Ja. Uh, het gaat er meer om dat, uh, dat je hebt. Je hebt altijd mensen die uh, hebben een leidersrol, een voortrekkersrol... en die dragen iets uit. Net als bijvoorbeeld ja. Jezus, die draagt ook iets uit. Uh, maar je moet het wel vanuit je ik-zijn, je mens-zijn, je individu, uh, beleven. Oké, okay. dankjewel Lisbeth. In de bus, de jonge generatie. <laughs> Caroline. Caroline, jij bent onlangs afgestudeerd als predikante. Voor de zomervakantie ben ik uh, proponent geworden voor de Remonstranse Broederschap. Dat betekent dat ik uh, kandidaatpredikant ben. Uh, ik ben dus afgestudeerd als predikant, maar nog niet beroepen in een gemeente. En hoe oud ben je? Ik ben 27. Is dat jong binnen de... Piepjong. Piepjong. Piepjonge <laughs> ja. predikanten. Dus niet alleen de eerste vrouwelijke hoogleraar sinds 600 jaar, maar ook nog een piepjonge predikanten. Heb jij altijd geloofd, Caroline? Op de achtergrond wel. Het is dus tijdens mijn studie wel meer naar voren gekomen... als meer bewuste vraag. Dus dat ik ook echt als nu als rallyprofessional... zoals dat heet, aan de slag ga... dat is pas iets van de laatste jaren voor mij. En durfde je als kind ook... ik bedoel, liep je er mee te koop dat je geloofde in God? Nee, maar welk kind doet dat wel? <laughs> dat uh, weet ik niet. Ik kan me heel veel kinderen voorstellen ja? in bepaalde ja. landen... die dat misschien ja. heel vanzelfsprekend vinden... en waar kinderen er niet mee koop, te koop lopen... dat ze niet geloven in God. Ja, nou voor mij was het... Geen onderwerp voor gesprek. Maar omdat, waarom was het geen onderwerp van gesprek? Geen idee eigenlijk. Dat, uh, ik was met andere dingen bezig als kind. En, uh, het was geen gesprek voor mijn, uh, voor bij, mij, bij mij thuis of op school. En kom je uit een religieus nest? Mijn ouders waren hervormd. Uh, maar we deden er weinig aan. We gingen niet naar de kerk of wat dan ook. En was 27 ben je, dus toen je begon met die studie was je een jaar of 21, 22? 19 zelfs. 19 zelfs, ja. heb je er lang oh. over gedaan. Ik ben een uh, lang studeerder, <laughs> ja. Dus 19 was je. Maar hoe, hoe, een jonge meid 19, hoe reageerde dan je omgeving? Dat je, andere jonge mensen, dat je vertelt, ik word predikanten? Nou, dat was op het begin nog niet zo'n uh, beeld voor mij dat ik predikant werd. Maar ik kreeg wel de vraag, dan word je toch niet heel erg gelovig? hè? Um, en ik zei ook, nee, dat valt wel mee. Inmiddels is dat wel veranderd nu. Um, maar uh, mensen nu vinden het heel interessant dat ik dit doe. Het is toch bijzonder, zeker omdat ik nog zo jong ben... dat ik hier toch voor sta en uh, dit uh, uh, overal uitspreek. Ja, hey, en wat vind jij? Even terug naar die, naar die spotjes. Moet, moeten wij de mensen oproepen om weer naar de kerk te gaan... om meer in God te geloven? Heeft God een PR-campagne nodig? God zozeer zo niet, maar misschien kerken wel als uh, wat uh, Christa al zei. Als uh, plekken waar je met elkaar kunt uh, bespreken uh, uh, wat je ervaart en hoe je de, uh, dat daar zin aan kunt geven. Samen uit de kast komen? Misschien wel, ja. Leonie, ben jij al uit de kast? Jij studeert nog voor predikanten. Ik uh, ben dubbel uit de kast. Ja, zowel als hey. gelovige als als uh, lesbienne. Oh, dat wist ik niet. Dat nee, was, nou, deze, ook op de uh, nationale radio. Um, maar dat kan, een predikante die lesbisch is. Nou ja, ik ben nog geen predikant, dus we moeten het nog zien, maar is, uh, ik zou niet de eerste zijn bij de demonstranten. Nee. Oké, okay, bij de demonstranten kan dat wel. Ja. ja. Hey, jij moest enorm lachen net toen uh, Carolina aan het woord was. Uh, ja, het was wel een feest van herkenning, denk ik. Uh, er zijn een aantal dingen die, die ik in het levensverhaal van uh, Caroline wel van mezelf herken. Ik weet niet precies wanneer ik nou zo in de lach schoot, maar um, ja. Bij, bij dat ik zei um, dat ik uh, nooit echt heel erg gelovig zou worden. Ja. Oh ja, ja, ja, ja. Dat, die vraag heb ik inderdaad ook wel uh, gekregen. Ik, ik kom zelf eigenlijk niet van een uh, zeer gelovige achtergrond. Um, ik ben eigenlijk pas op latere leeftijd voor mezelf wat gaan zoeken. Wat meer 17, 18. Dat ik dacht, goh, ik vind religie toch wel heel erg boeiend. En uh, nou ja, daar ben ik eigenlijk binnen twee jaar ook echt zo in geïntrigeerd geraakt. Dat ik theologie ging studeren. En dat was voor heel veel mensen natuurlijk, omdat ze me zo helemaal niet kenden, uh, best wel een verrassing. Ja. En die hadden ook wel eens iets van... Oh, oh, maar word je dan echt een fundamentalist of iets dergelijks? En die, die schrokken daar eigenlijk wel van. Want ja, theologie studeerden, daar zagen ze toch vooral... zeg maar die uh, uh, nou ja, gereformeerde broeders in driedelig zwart bij... En uh, nou, geen denk... gezellige lesbienne. Nee, ik denk dat dat inderdaad niet het beeld was wat ze erbij hadden. Uh, nou ja, goed. En het is ook waar, die mensen lopen natuurlijk ook rond op de opleiding. En uh, dat is denk ik ook alleen maar leuk. Want... Maar kun jij overal, bijvoorbeeld, nou weet ik, ik kan me voorstellen, zeker in de scene van de homoseksuelen. iedereen is vrij en je wilt vrij zijn. En dan kom jij daar en zeg je, nou, ik geloof in God. Ik bedoel, hoe cool kan dat zijn? Nou, ik denk dat dat wel heel erg meevalt. Want juist eh, onder homoseksuelen heb je een heleboel mensen... die eh, een keer de keuze hebben moeten maken om echt voor zichzelf uit te komen. Om hoe ze in het leven staan en wat ze meemaken. En juist daar is heel veel openheid voor anders zijn. Maar ja, je hebt daar natuurlijk ook een groep die het thuis heel erg moeilijk heeft. Die echt niet in zijn thuisomgeving geaccepteerd wordt. En ik denk dat daar wel ja, misschien een soort van trauma meespeelt... Eh, ik, ja, ik zou voor hen hopen dat ze een keer bij de demonstranten gaan kijken. Omdat daar dus zoveel ontspannenheid rond het uh, thema ja, leeft. Dat geloof en, en homoseksualiteit wel ja. samen kan gaan. Ja. Ja. Maar als ik jullie nu zo hoor. Hè, dan lijkt het, en ja, natuurlijk jullie studeren dat. Jij bent predikant, jij wordt het straks. U bent hoogleraar. Dan lijkt het alsof iedereen alsof dat maar kan. Maar toch geloof ik dat echt wel heel veel gelovigen in ons land. Denken nou ja, ik hou mijn mond maar. Want het, ik ga niet vertellen dat ik geloof. Ik bedoel, of zie ik het echt helemaal verkeerd? Christa Anbeek. Ja, nou, dat weet ik niet zo. Kijk, ja, bij de remonstranten, hè, die zijn inderdaad wel terughoudend traditioneel. Dat klopt, hè. daarom zijn er ook nog maar zo weinig over. Heel veel mensen weten niet eens wat remonstranten zijn. Hè. We hebben net een onderzoek laten doen naar naamsbekendheid. 0,9% weet wat de remonstranten zijn. Ja. Ik geloof 39% heeft er ooit wel eens van gehoord. Maar er komen de komende meest wilde associaties. En de rest heeft er nooit van gehoord. Maar even, want u zegt remonstranten. En natuurlijk u bent, uh, u bent hoogleraar bij die remonstranten. Ja. Maar wat is nou belangrijker? Dat mensen weten wat remonstranten zijn. Of wat protestanten zijn. Of is het in deze tijd, zegt u. Ik pleit voor het maakt niet uit wat je doet. Als je, als, je, als je maar gelooft in God. En daarvoor durft uit te komen. Nee, dat laatste eerlijk gezegd niet. Waar ik... Kijk, als iemand zegt van ik geloof in een God... dan is mijn eerste vraag... en wat betekent dat voor jou in je leven? He, op welke manier helpt het je? Maar ik heb ook, zeker toen ik in de psychiatrie werkte... heel veel mensen meegemaakt die enorm leden... onder hun geloof in God. He, en waar je denkt, ja, geloof in God... dat is helemaal geen goed iets... Ja. Zomaar in zichzelf. Het gaat erom... Bijvoorbeeld wat, bij homoseksuelen. Nou, ook, zie je het ook. Inderdaad, er werd een man ontslagen. Die werkte op zo'n zware uh, reformatorische school. En die kwam uit na een hele lange moeilijkzame weg... Uh, voor zijn homoseksualiteit kwijt die baan. En wat uh, adviseert en die, die u die bij mensen dan? In wat zegt u dan? Doe die gods maar lekker weg. Want nee. dan word je een blijer mens van. Nee, niet per se. Soms wel. Hè? Want soms is het geloof zo beschadigd... dat iemand veel beter af is als hij daar gewoon een punt achter kan zetten. Dat is moeilijk hoor, voor mensen. Maar... Ja, zelf probeer ik... heb ik in de begeleiding van mensen ook geprobeerd... om een, een veel lichtere vorm... en een vrijere vorm van geloven... Uh, die meer zit van... Kijk, geloof is een levenswijze. Het gaat niet om iets in je hoofd wat je gelooft. Het gaat om een manier van leven... En daar kunnen bijbelse inzichten, maar ook boeddhistische inzichten... Hè, die kunnen helpen om een weg te vinden in het leven. Maar goed, er zijn natuurlijk ook net zo goed heel veel inzichten... waarvan je zegt, ja, liever kwijt dan rijk. Ja, en Frank die twittert... Hoewel ik het niet altijd eens ben met premier Rutte... heeft hij toch één keer de spijker op de kop geslagen toen hij zei... God hoort achter de voordeur. Het zou goed zijn als we het daarbij laten. God hoort achter de voordeur. Nou, dat denk ik niet. Maar misschien, ja... Ik weet niet of dat ook zou lukken, zeg maar. Van, uh, ik denk het gesprek over... Wat doet u daarmee? Ik weet niet of het zou lukken. Nou ja, kijk, dat, om nou God te zeggen dit moet of dat moet... dat is natuurlijk net zo absurd als andersom te zeggen... Van dat God zegt dat wij dit of dat moeten, zeg maar. Dat is een beeldspraak. Uh, kijk, ik vind het jammer als het gesprek over wat waardevol is in ons bestaan... tot het privé domein wordt teruggebracht. Ja, nou, zolang de CDA en SPG gewoon politiek bedrijven, is het religie natuurlijk nog steeds ook gewoon aanwezig. Ook ja, maar in het is jammer als het alleen in die kleur gebeurt. Ik zou mensen veel breder, hè, ook vanuit humanistische perspectieven of vanuit ongelovige perspectieven zeggen, wat maakt jouw leven de moeite waard? Welke waarden streef je naar? Uh, hoe geef je daar gestalte aan? Hoe draag je dat uit? Ik vond dat een goede opmerking van die mevrouw net, van het gaat om een manier van leven en daar uh, ja, gestalte aan geven. En dat gesprek, wat ik eigenlijk ten diepste geloofsgesprek noem, dat zou veel meer in onze samenleving ja. moeten en ja, u pleit in veel interviews. Heeft u gezegd. Ja. Dat u. Ja, het klinkt, het klinkt mij een beetje ongelooflijk in de oren. Maar u pleit voor. Een soort clubjes, groepjes, waar mensen gelovig en niet gelovig groepsgesprekken houden. Ja, want kijk, of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, het maakt eigenlijk wat je. te kansjes om over God te gaan praten. Niet over God. Maar over wat je te verstouwen krijgt in het leven. Waar je okay. gelukkig van wordt yeah. en waar je diep ongelukkig van wordt. En wat je pijn doet en wat je kwetst. En hoe je daarmee omgaat, een weg in vindt. Wat je dan helpt. Wat juist uh, extra tegenslag veroorzaakt. Daarvan denk ik. Dus ik noem dat eigenlijk. ja, Ik noem het een Theologie van kwetsbaar leven. Ja. En daar, uh, daarover vind ik dat het gesprek uh, veel meer in de samenleving ja. gevoerd zou kunnen worden. In de bus zit ook Tobias. Tobias, jij studeert humanistiek. Ik ben uh, afgestudeerd in februari. Afgestudeerd. Ja. En wat doe je nu? Ik ben uh, studentenraadsman in Leiden. En uh, daar werk ik met studenten onder andere uh, op de hogeschool Leiden. Uh, individuele gesprekken. En ook groepsgesprekken eigenlijk een beetje in de stijl zoals Christen het uh, net beschrijft. Ja. En humanistiek, en de meeste mensen denken bij humanistiek dan juist aan... daar is geen god aanwezig. Ja, dat klopt. Dat is wel de associatie die veel mensen hebben inderdaad. En dat ook komt door de campagnes die het Humanistisch Verbond uh, voert. Ja, um, um, ja ik, vind dat, ik vind dat niet een, een, een realistisch uh, compleet beeld dat daarmee uh, uh, geschapen wordt. Dus ik, uh, ik zelf ben niet atheïst in ieder geval. Oké, okay, en als je zegt ikzelf ben niet de atheïst, wat ben je wel? Um, nou, ik denk dat het humanisme voor mij wel een belangrijke steunpilaar is. En dan met name ook om uh, me om kritisch toe te verhouden. Dus ik, ik denk dat iedereen een, uh, een religie of een godsdienst eigenlijk op die manier ook zou moeten gebruiken. Uh, ter inspiratie, maar ook vooral uh, van wat, waar verlaat ik bijvoorbeeld deze godsdienst. En vooral ook kijken naar andere godsdiensten. Waar, waar vind ik daar bijvoorbeeld uh, op punten inspiratie die ik in mijn eigen godsdienst mis... Maar het is wel goed, denk ik, om één om te kiezen. Uh, dat je niet uh, ja, te vrij ook. Uh, ja. Anna, ook jij, st jij, studeert nog wel aan de jij studeert nog wel humanistiek. Ja. Heb jij al gekozen? Gekozen voor? Net nou, zoals Tobias dat zegt, je moet kiezen. Nee, nee ik uh, ben het daar niet helemaal mee eens. Ik zie eigenlijk alle levensbeschouwingen als verschillende antwoorden op dezelfde levensvraag. En. Uh, ik vind het juist heel mooi om uit verschillende dingen te putten. En de Bijbel is voor mij net zo waardevol als een mooie film of een roman. Dus dat kiezen, dat, uh, dat hoeft van mij niet. En jij studeert dan humanistiek, maar ook voor ja. jou, God maakt er deel van uit. Uh, ja, maar dan wel niet God als een externe entiteit. Maar meer als uh, het transcendent of iets wat groter is dan ikzelf. Oké. Okay. Constant, dankjewel. Constant die mailt over, nu het hebben over iets dat groter is. Hij zegt, de wereld is groter dan Nederland. Geloven aan het verdwijnen, het ligt eraan hoe je kijkt. Wereldwijd groeit het christendom enorm, enorm sterk. Neem bijvoorbeeld China en Zuid-Amerika. Ik ga even snel kijken of... Uh, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Uh, de mens is naar het evenbeeld van God geschapen. Daarin zijn we gezegend en hebben een vrije wil tussen goed en kwaad, zegt Farissen. En ik had er nog eentje van een 26-jarige... De harde man die zegt, ik geloof in God als mijn vader en als redder. Elke zondag barst de kerk bijna uit zijn voegen 500 man. Wordt u daar blij van, mevrouw de hoogleraar? Van die kerk die uit zijn voegen barst? Precies. Um, nou, ik denk als het mensen een levensvervulling geeft, dat het uh, waardevol kan zijn. Ja. Dank jullie wel. Tot slot nog mensen, het is koud hier. Maar waar het vooral heel erg koud is, is in Syrië. U hoorde het gisteren al op het NOS journaal. Winterstorm, een sneeuwstorm is er in Syrië. Wilt u hulp geven? Dan ga dan naar www.helpsyriëdewinterdoor.nl Die hulp kunnen ze hard gebruiken in de koude winter die hen staat te wachten. Dank u wel. Dit was het weer voor vandaag. Morgen is Jeroen. Er.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis. Ja, ik wil mijn eigen paradijs. Samen zwemmen met een dolfijn. Chillen met een goed glas wijn. Eén groot avontuur. Ja, ik wil vooral niet duur...